Zo. Je houdt af en toe heel erg. Uh... Ja, dat zou je boven ook horen, want dat komt vooral van boven. Hier, hier hoor je praktisch niks als je, nee. Ja. Nou, hier is eigenlijk niks. Hier slaan we wat dingen op meer uh, verf en toestanden reserve zijn en daarom op. Mm. <coughs> mm. Nou dit is dan de machinekamer noem we het maar. Ik die hoort, dat is een teller. teller, die meet dus het aantal omwentelingen en uh, hm. aan de hand daarvan krijgen we, of in ieder geval krijgt de eigenaar van de man die krijgt uh, subsidie uh, Ja, hij, hij moet draaien zeg maar, gewoon ook voor het, het overhuur. Oh, dat, dat is dus eigenlijk een, een geluid wat er later aan toegevoegd ja. is. Ja, dat hoort er ja, zeker niet in. Ja, klopt. Dat is wel heel subtiel. Ja, goed. Het moet, uh, moet worden geteld. Nou, ook een speciaal geluid. is dus eigenlijk dat, kijk je ziet deze kammen zoals dat heet, ja. heet en dit zijn de staven. Uh, er is altijd een heel stuk vakwerk om dit gewoon eigenlijk geluidloos te laten werken. Maar ze hebben een aantal van die kammen moeten vervangen ja. en die zijn dikker dan de oude zeg maar. Oh. En dit is ook allemaal oud, dus dit is allemaal op elkaar ingewerkt en ingesleten. Ja. Ja. Alleen die een paar nieuwe, die maken af en toe een beetje een akelig uh, Hoh maar, dit is hè, bonk. Dan, ga, dan gaat hij een beetje bonken. Ja. Ja. Ja. Kijk dit, oh. dit. En dat is om dezelfde tijd. Ja. Uh, krijg je dus een soort uh, combinatie van een aantal staven hier die niet goed matchen met die nieuwe kammen. En daardoor hoor je soms bonken. Hij doet het trouwens niet als ik dus maal. Hè, dus als ik het als scheprad heb draaien. Dan moet hij zoveel kracht op deze spil zetten. Dat hij niet bonkt omdat hij aan één keer maar duurt. Ja. Wat ze eigenlijk hadden moeten doen, ze hadden dus die nieuwe staven ook moeten afschaven weer, tot, totdat ze even dik waren als die andere, maar ja. Dan kan je aan de gang blijven natuurlijk. Dan maak je ze meteen alweer oud eigenlijk. Je gaat onderdelen uh, vervangen en dan ja. En dit ziet er ook nieuw uit, hè? Wat is dat? Dit hele nieuwe hout. Ja, dat zijn de, de remblokken. Jo. Kijk, het is wat ik net zei, het is nu hobbywerk. Dus hij draait eigenlijk maar eens in de week. Dus ja, dan gaat het inderdaad misschien wel tien jaar mee. Maar vroeger was dat natuurlijk anders. Als er inderdaad wind was, werd er meestal wel gedraaid. Er waren toen geen ja. elektrische pompen of diesel om het water uit de polder te houden. Dus ja, dan, dan werd er veel meer gedraaid. Dus dan, ja, dan ging het minder lang mee natuurlijk. Het is dus echt een kwestie van uh, draaiuren. En, en, en ga je zelf nou ook wel eens zitten, zitten luisteren? Nee, dat doe ik inderdaad beneden, ik bedoel, want je, krijgt natuurlijk wel, uh, ja, je oren gaan er wel naar bij staan. Als ik een vreemd, vreemd geluid hoor, dan heb ik dat direct in de gaten en dan, ja, dan moet ik toch even uitzien wat, wat het is. Je kent gewoon de mode qua geluid. Ja. En zolang je dat maar hoort, kan ik inderdaad de krant lezen, bij wijze van uh, spreken of kan ik met jou praten. Ja. Maar als ik zeg maar, nu ineens iets anders zou horen, dan zou ik me deze oh, oh, wacht even, uh, ja. Wat gebeurt er? <laughs> Als ik nu buiten stemmen hoor, dan wil ik weten of men al binnen is of niet. Want, want er zijn jongetjes die kunnen, dus buiten dat hek om. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat moet ik altijd even in de gaten houden dat die niet tegen een, ja. eh, tegen dus een wiek aanlopen. Ja. Dus ik ben in die zin altijd. Ja, je bent altijd alert, wel. Al. En dat gaat van een groot deel op, uh, op het gehoor, natuurlijk. Ja. En voor de rest kijk je naar het weer, ik bedoel als er ineens een, een onweerbui langskomt, dan moet je wel uh, tijdig stoppen en uh, ja. allerlei maatregelen nemen. Dus ja, je dus, ziet ook, uh, ook het weer, dan gaat het daar? Dus ik kijk wel in de krant en uh, uh, de avond van tevoren kijk je naar het nieuws, dus je hebt natuurlijk wel een idee van hoe dus de weerkaart eruit ziet. En als ik inderdaad twijfel, dan, uh, voordat ik wegga, dan wil ik inderdaad nog wel eens op buienradar kijken. Maar uiteindelijk moet je het dan toch zelf doen, zeg maar, wat hier op de mode staat.